Goedemiddag, goed jullie allemaal te zien. Hey, ik weet niet of jullie het wel eens opgevallen is, maar in Oase praten we bijna nooit over geld. Is je wel eens opgevallen? Eh, daar houden we niet zo van. We collecteren bijna nooit voor onszelf zelfs. Bijna alle doelen voor de collecte zijn voor andere doelen in plaats van Oase. En we houden niet zo van over geld praten of, of geld verzamelen voor onszelf, omdat dat niet ons doel is als kerk, om geld te verzamelen. Ons doel van Oase is om een plek te zijn waar mensen levens veranderen door de liefde van Jezus. Door te groeien in relatie met God, te groeien in relatie met elkaar en te groeien in relatie met de mensen om ons heen. Dat is ons doel. Dat is onze missie, dat is onze focus. Maar je begrijpt dat het uitvoeren van die missie wel degelijk geld kost. We hebben niet een of andere rijke suikeroom... die ons elke maand duizenden euro's op onze rekening stort. Nee, we zijn volledig afhankelijk als oase van jullie giften... en van de giften van mensen die oase een warm hart toedragen. En daarom is het de gewoonte in de oase om in ieder geval één keer per jaar wel over geld te praten, wel over geven te praten. En dat is vandaag. Dus als je hier vandaag voor het eerst bent, of je bent nieuw in oase, excuses. En denk alsjeblieft niet, oh, weer zo'n kerk die alleen maar over geld praat. Nee, maar vandaag wel. En heb geduld, want ik geloof dat die boodschap ook voor jou heel... Belangrijk is voor ons allemaal. En waarom is dat? Ik geloof dat die boodschap voor ons allemaal heel belangrijk is. Omdat de Bijbel ontzettend veel te zeggen heeft over geld en geven. Jezus zelf sprak meer over geld. Dan over elk ander onderdeel van het Koninkrijk van God. Dus als we echt samen Jezus willen volgen. willen gehoorzamen en... We willen doen wat hij zegt, dan moeten we het ook over geld hebben. Maar voordat je nu al afhaakt, laat ik zeggen dat de manier waarop de Bijbel over geld praat, er niet één is van moeten en van een opgeheven vingertje, maar van vrijheid. En van de zegen van een vrijgevig leven. En daarom wil ik het vanmiddag met jullie kijken naar hoe we gezegend worden als we Geven als we een leven leiden van vrijgevigheid aan God en aan anderen. En laten we daarvoor kijken naar een belangrijk gedeelte in het Nieuw Testament, wat hierover gaat. Uh, 2 Corinthians 9, vers 6 tot 11. Daar staat het volgende. Bedenk dit. Wie karig zaait, zo karig oogsten.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 Zo staat er geschreven. Gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen. Zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt tot, door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Nou, er staat ontzettend veel in dit, in dit kleine stukje. Ik wil daar drie dingen uit benadrukken, uittillen. Drie lessen die we kunnen leren van een leven van vrijgevigheid en de zegen die dat geeft. De eerste les is, geven moet van harte gaan. He, zoals er staat in vers 7. Ja, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Waarom heeft God lief wie met een blij hart geeft? Is dat omdat hij een hekel heeft aan chagrijnige mensen... Is dat omdat hij wil dat we altijd maar met een glimlach op ons gezicht rondlopen? Nee, ik geloof dat God het ervan houdt dat wij met een blij hart geven, omdat hij niet allereerst geïnteresseerd is in onze portemonnee, maar allereerst in ons hart. En blijkbaar, als we niet van harte kunnen geven dan neemt geld dus een te grote plek in in ons hart. Als we niet van harte kunnen geven met een blij hart, dan neemt geld dus blijkbaar die plek in die God toebehoort. Dan is geld eigenlijk een afgod geworden voor ons. En laten we daar niet te snel zeggen, oh ja, dat, dat, dat gebeurt niet. Dat gebeurt bij mij in ieder geval niet. Want ik geloof dat, dat materialisme... Een, een, een verlangen hebben om telkens maar meer geld en meer bezettingen te hebben, om een verlangen te hebben dat geld ons zekerheid geeft, dat dat de grootste verleiding is in deze eeuw. In de 21ste eeuw. Ook voor ons als christenen. En daarom zegt Jezus ook, je kunt maar één Heer dienen. Of het is mammon, dat was in die tijd de God van geld en bezittingen, of de Heer. We moeten kiezen. Elke dag weer. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als Christen in het Westen moeten we eigenlijk twee bekeringen doormaken. Allereerst de bekering van ons hart en de tweede bekering is de bekering van onze portemonnee. We moeten daarvoor kiezen, elke keer weer. En weet je, ik heb ontdekt dat de manier om bij mezelf te ontdekken of geld een te grote plaats in mijn hart, in mijn leven inneemt, is door het weg te geven. Kan ik dat doen met een blij hart? Omdat ik weet dat Jezus mijn Heer is en niet geld. Omdat ik weet dat alles wat ik heb en alles wat ik ben, dat ik dat van Hem gekregen heb. Dus alles wat ik heb, is eigenlijk helemaal niet van mij, maar is van Hem. Omdat ik weet dat Hij voor alles zal zorgen, dat Hij mij alles zal geven... Ook al geef ik dingen weg. En daarom kan ik met een blij hart geven. Weet je, het gaat, Godelt, ons om ons hart. Niet om onze portemonnee. Maar onze portemonnee zegt wel degelijk waar ons hart naar uitgaat. Daarom zegt Jezus ook. Waar je schat is, waar je portemonnee is, daar zal je hart ook zijn. Jezus zegt eigenlijk... Vertel jij mij waar je, je geld aan uitgeeft en ik vertel jou wie of wat het belangrijkste is in jouw leven. Nou, als ik dus met mensen over geld spreek, als ik met christenen over geld spreek, dan is bijna altijd de eerste vraag die ze me stellen, ja maar hoeveel moet ik dan geven? Hè? Wat is het en vooral als, als, we, als het Nederlanders zijn, hè, lekker zuinige Nederlanders, dan zeggen ze eigenlijk, wat is het minst wat ik kan geven en er toch nog mee weg kan komen. En dus de Bijbel zegt daar ook het een en ander over. In het Oude Testament, dus dat is het eerste helft van de, van de, van de Bijbel, voordat Jezus kwam, zie je dat God aan zijn volk de opdracht gaf om tienden te geven. Nou, tienden waren... Uh, 10% van alles wat ze dat jaar binnenkregen en, en dat moesten ze geven aan de tempeldienst, de priesters en aan de armen. Keer op keer daagt God zijn volk uit, geef me je tiende. Geef me je tiende. In Malachi 3, vers 10 bijvoorbeeld, zegt God dit. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten.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 Blijkbaar is dit dus heel belangrijk voor God. En hij zegt dus eigenlijk, probeer het maar uit. Als jij 10% van je inkomen geeft, niet de laatste restjes aan het eind van de maand, maar wat je als eerste binnenkrijgt, een tiende daarvan, dan zul je zien hoe ik jou zal zegenen in overvloed. Nou, nu zie ik een aantal mensen denken van, ja maar Martijn, dat is toch het oude testament. Dat is toch de wet van Mozes. Die geldt toch niet meer in die zin voor ons. We leven toch onder het nieuwe verbond, onder genade. Ja, dat klopt. En in het nieuwe testament, dus sinds Jezus gekomen is, lees je ook niet zozeer meer over die tiende, over die 10%. Maar wordt er wel elke keer gesproken over een leven van vrijgevigheid. En ook al wordt er niet over die 10% gegeven en over tiende, heel veel christenen zijn het erover eens dat dat nog degelijk wel een goede richtlijn is voor een leven van vrijgevigheid. En ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Maar weet je, in oase zullen we je nooit vertellen hoeveel je precies moet geven. We zullen je nooit dwingen en nooit manipuleren om te geven. En waarom? Omdat dit vers zegt, het moet van harte gaan. Zonder dwang. Hoeveel jij geeft, is tussen God en jou. En daarom wil ik je uitdagen, praten over met God. En vraag hem, heer, hoeveel wilt u dat ik geef? En wat hij je zegt, doe dat dan ook. Zonder tegenzin of dwang, zoals Paulus in dit vers zegt. Want God verlangt ernaar dat we met een blij hart geven. Met een blij hart. Nou, voor, even, voor de duidelijkheid, dat betekent dus niet dat we alleen hoeven te geven als het heel goed voelt. He, als we er al van tevoren blij van worden. Soms geven we uit gehoorzaamheid, ook al voelt het op dat moment nog niet zo goed. En doet het pijn aan onze portemonnee. Maar we geven omdat we het idee hebben dat God... Het van ons vraagt. Maar vervolgens merken we dat die blijdschap vanzelf komt. En dat die zegen vanzelf komt. Omdat we gaan merken, niet alleen financieel, maar ook geestelijk. Het helpt om de macht van de geld, en het is een macht. Het is, ja, het is de mammon, het is zelfs een afgod. Om de macht van dat geld over ons leven te breken. Het helpt ons om ons vertrouwen dus niet op geld, op financiële zekerheid te stellen, maar op God zelf. En het helpt ons dus om te ervaren dat God echt trouw is. En dat Hij zal voorzien. Altijd. Nou, dat is dus de eerste les. De tweede les is hoe meer we geven, hoe meer we ontvangen. Vers 6 zegt dit. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten, en wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Nou, Paulus gebruikt hier het beeld van een, een boer die, die zaait. Hoeveel boeren hebben we in de zaal vanochtend, eh, vanmiddag? Kan ik handen zien? Wie is een boer? Hé? Halve, oké. Okay. Nou, we hebben een halve boer in een hele zaal. Ja, eigenlijk had ik dat wel verwacht, want in Amsterdam zijn er niet heel veel boeren. He? Nou, laat, ik het, laat ik dit vragen. Wie heeft van die moestuintjes thuis? Nou, nu zie ik opeens een heleboel handen. En, eh, ook al zijn we geen boeren, he, daar hoef je geen boer voor te zijn. Je snapt dat je helemaal niets aan zo'n moestuintje hebt als je die maar in je vensterbank zet. En wacht tot er iets gebeurt. Toch? Je moet, je moet hem openmaken en dan moet je de zaadjes moet je in die aarde stoppen. En hopelijk krijg je dan op een gegeven moment een grote oogst. En kun je heerlijk genieten van uh, komkommer en, en boontjes en, uh, en sla, als het goed is. En meestal uh, gaat het fout. <lacht> <lacht> Dit is onze vensterbank. Wij hebben dus heel veel van die moestuintjes gekregen van, van vrienden en familie. En uh, weet je, wij, uh, wij doen normaal niet zoveel boodschappen bij Albert Heijn. Dus we hebben ze allemaal gekregen. En we hebben ze dus allemaal in de, in de grond gestopt. En nou ja, als je dit ziet, dan weet je, binnenkort zijn wij zelfvoorzienend. We hoeven niet meer naar de winkel. We kunnen hier gewoon heerlijk van eten. En nou... Uh, Eigenlijk, waarom, waarom zeg ik dit? Omdat eigenlijk Paulus hetzelfde zegt. Paulus zegt eigenlijk, zolang je alles voor jezelf houdt en je geld, of op, of je geld op de bank laat staan hè, en, en dat geld niet zaait, zal het geen vrucht dragen. Je zult pas zegen ervaren als je dat geld uitdeelt aan anderen. En als je een beetje geeft, zul je een beetje zegen ervaren. En als je veel geeft, zul je veel zegen ervaren. Dat is dus de, hoe het werkt in het Koninkrijk van God. De dynamiek van het Koninkrijk van God. En dan staat er in vers 8 nog een bijzondere belofte. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven zodat u altijd en in alle opzichten voldoende hebt voor uzelf en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Met andere woorden, we kunnen nooit meer geven dan God ons geeft. Als wij een deel van onze geld en bezittingen weggeven aan, aan Gods Koninkrijk uit liefde voor God, dan zal Hij ons overvloedig zegenen. Laten we nog eens kijken naar, naar dit gedeelte en een paar woorden. God heeft de macht u te overstelpen. Weet je wat dat woord overstelpen betekent? Dat, dat betekent eigenlijk doen overstromen. Dus eigenlijk, je krijgt telkens meer. Het, het, je krijgt, maar het, het is zoveel dat het overstroomt. Dus overstelpen. Altijd en in alle opzichten... Voldoende voor uzelf en ook nog ruimschoots voor anderen. Zie je hoe Paulus het hier heeft opgeschreven? Hij komt als het ware woorden tekort om te uiten hoeveel God ons kan en wil en zal zegenen. Nogmaals, we kunnen, dus, we kunnen het eigenlijk nooit winnen van God. Hoe meer we weggeven, hoe meer hij ons zal geven. Ja, en nu kan ik me dus voorstellen dat je hier zit vanochtend of vanmiddag en dat je denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig Martijn, maar jij weet mijn financiële situatie niet. Ik zit in de bijstand. Sterker nog, ik zit in de schuldhulpverlening. Ik heb vrijwel niks te geven. Ik, ik heb al alle moeite om rond te komen door de week. Hoezo meer en meer weggeven en meer en meer zegen ontvangen? Hoe zit het dan bij mij? Nou... Dat vind ik een hele goede vraag. En toen werd ik bepaald bij het volgende verhaal, wat ik even met jullie wil lezen. Het is een verhaal in Marcus, Marcus 4, of Marcus 12, sorry, vers, vers 41. Daar staat het volgende. Jezus ging in de tempel bij de geldkist zitten. En hij keek hoe de mensen geld in de kist deden. En veel rijke mensen gaven veel geld, maar er kwam ook een arme weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets waard. En toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei, luister goed naar mijn woorden. Die arme vrouw heeft het meest gegeven van allemaal. Want anderen gaven een deel van het geld dat ze over hadden, maar die vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Zij gaf al het geld dat ze had. Alles waarvan ze moest leven. Als deze vrouw in, in deze tijd had geleefd, dan had ze vrijwel zeker ook een uitkering gehad. Die vrouw had bijna niks. Ze had moeite om rond te komen. En wat ze gaf was vrijwel niets waard. Maar wat zegt Jezus? Zij heeft meer gegeven dan alle anderen. En waarom? Omdat die anderen gaven van wat ze over hadden. Hè? Ze hadden overvloed. Maar die vrouw gaf wat ze eigenlijk niet kon missen. Nou, ik geloof dus dat Jezus haar ook de grootste zegen zal geven. Van allemaal. Zo kijkt hij naar haar. En ik geloof dat Jezus dus ook zo naar ons kijkt. Hij kijkt dus niet naar het bedrag wat we geven in onze portemonnee. Maar hij kijkt naar ons hart. Laten we gaan naar de, de derde les. De zegen die we ontvangen is om weg te geven. In vers 11 staat er, u bent in ieder opzicht rijk geworden. Rijk om wat? Om lekker geld te verzamelen en op de bank te zetten, om meer spullen te kopen, een snellere auto, een groter huis. Nee, dit vers gaat verder in vers 11 en zegt... God maakt ons rijk om in alles vrijgevig te kunnen zijn. Als ik dat volgende vers mag. U bent in ieder op zich rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. Vrienden, wat Paulus ons hier vertelt is geen welvaartsevangelie. He, dat maken sommige prekers. Ervan, dat als we maar genoeg weggeven, dat God ons zo rijk zal maken, dat we letterlijk stinkend rijk zullen zijn. We zullen rondrijden in een Rolls Royce, we zullen gigantisch huis hebben, we zullen zo'n grote bankrekening hebben, dat we voor de rest van ons leven kunnen rentenieren. Nee. Nee. God zegent ons, zodat we die zegen volgens weer weg kunnen geven aan anderen. Weet je wat er gebeurt met stilstaand water? Het wordt troebel. Er komen allemaal bacteriën in en ziektekiemen. Dat water wordt eigenlijk ziek. Nou, zo is het. Water blijft eigenlijk alleen gezond als het blijft stromen. Dan blijft het fris en helder en levend en gezond. Nou, zo is het ook bij ons. Als wij Gods zegen alleen maar voor onszelf houden dan worden we geestelijk ziek. Alleen als we Gods zegenvolgens weer doorgeven aan anderen, dan blijven we geestelijk en materieel gezond. He, dan, dan blijven die stromen van levend water, blijven stromen. Die blijven stromen. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Als God ons zegent, betekent dat dus niet dat we per se heel rijk zullen zijn, maar wel en dat wil ik nogmaals benadrukken, dat we altijd genoeg zullen hebben. En dat heb ik ook echt zo ervaren. De eerste, eerste jaar van ons huwelijk, toen Linda en ik getrouwd waren. Hier, er zijn hier nog twee plekken. Ga zitten, van harte welkom. Toen Linda, die nu de vertaling doet, wat ze erg goed doet trouwens... En ik net getrouwd, waren. we zijn trouwens, vorige week waren we twaalf jaar getrouwd. Dankjewel. Maar goed, toen wij net getrouwd waren, hoorden wij dus, net zoals jullie vandaag, hoorden wij een preek over geven. En dat raakte ons. En we besloten dus 10% van ons inkomen weg te gaan geven. Maar dat was... Een stap in geloof, want ik studeerde nog aan de Bijbelschool, dus ik verdiende bijna niks. Linda, Linda werkte maar twee dagen en we hadden een hele hoge huur. Maar toch besloten we in gehoorzaamheid 10% te geven. Nou, we hebben, sindsdien hebben we dat altijd gedaan en God heeft altijd meer dan voldoende gegeven. Ook nu Linda even geen werk heeft. God geeft voldoende. Vrienden, ik wil je deze uitdaging meegeven, deze, deze les of dit om over te denken en te bidden. Als jij nog niet geeft aan oase of aan een ander goed doel, probeer het. God zegt, stel me op de proef en ik zal je laten zien hoe ik je zal zegenen. En ik weet het, voor sommigen van jullie, van ons, is dit een hele grote stap. Voelt het alsof een stap die, die recht ingaat tegen hoe de wereld met geld en bezittingen omgaat? Voelt het misschien alsof het recht tegen ons gevoel ingaat? Is het een stap in geloof? Om niet op ons geld, op onze financiële zekerheid te vertrouwen, maar op God zelf. Maar ik kan je vertellen, dat is een leven wat, wat God zegent. Het is een leven van vrijheid. En er is niets heerlijkers en niets mooiers dan anderen te zegen met wat jij van God ontvangen hebt. Ja, dat is wat ik met jullie wou delen en ik wil heel graag voor ons bidden. Vader, ik, ik dank u dat u zo'n ongelooflijke vrijgevige God bent. Dat u uw zoon heeft gegeven voor ons. Dat u zelfs een leven voor ons op, opgaf om ons weer te verzoenen met u dat u uw heilige geest heeft gegeven, heer, dat u in ons wilt wonen. En dat u samen met uw zoon en uw geest alles geeft wat we nodig hebben voor dit leven. Heer, tegelijkertijd besef ik ook dat sommigen van ons heel weinig hebben... en moeite hebben met rond te komen. Heer, ik ga niemand vertellen hoeveel en of ze moeten geven aan Oase. Wilt u dat doen door uw geest? U weet wat we nodig hebben. Heer, spreek tot ons hart. Vandaag en ook de komende week... En zegen ons niet om die zegen vast te houden, maar juist om die zegen volgens weer aan anderen door te geven. En dat bidden we in de machtige en heerlijke naam van onze Heer en Redder, Jezus. Amen.